Nu volgt zijn tijd in het kader van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. En dan kijk, als je er zo bij zal leggen, dan steemt iedereen op lijst 14. Ze is een mooi ook, 14. Lijst 14, dat is dus de Libertarische Partij. En uh, die willen dus de problemen oplossen. Daar roepen Hullie De Haag het allemaal, maar uh, ik zeg dus dat om problemen op te lossen... je eerst moet weten wat de oorzaak is, hè? maar dat is logisch. Kijk, als je dus uh, kijkt naar die gasten van lijst 14, dan zie je dus dat die zeggen... dat de overheid het probleem is en dat het dus niet de oplossing is. En daar ken ik het dan alleen maar mee eens zijn. Ofschoon, minder overheid, minder regels, minder belasting, dat is allemaal goed. Nou, die gasten van lijst 14, die snappen dus dat de overheid kleiner moet. Daar kennen ze dus bij scoren. Maar ja, om te kennen scoren moeten ze natuurlijk wel de bal hebben, ja. Nou, als we dus met z'n allen gaan stemmen op 12 september... dan moeten wij dus op die lijst 14 gaan stemmen. Want dan hebben die gasten dus de bal en kennen ze scoren. Lijkt me helder. Dus dan zeg ik, uh, stem op lijst 14, Libertarische Partij. Dat is een mooi nummer trouwens ook, 14. Stem, Libertarische Partij, lijst 14. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Voor alle luisteraars die we nog over hebben, het is vijf minuten over negen. Dit is BNN Today. Herman van der Zand die volgt de opening van de Paralympische Spelen. Zometeen is hij hier, nou ja, hij is uit Londen, maar. In ieder geval in de studio, toch Luc? Ja. En uh, Weerman Peter Timofeven die zat in het oog van een orkaan. daar vertelt hij straks meer over. En als je nu naar radio 1.nl gaat, dan kan je op de webcam klikken. En dan zie je Luc klaar zitten in zijn lekker groene shirt. Zeker. Met het bovenste knoopje altijd open. Beetje sexy voor de webcam. <laughs> <laughs> nou, kom op in de tune. <laughs> laat ik het zeggen. Today's topics. Today topics van vandaag. We beginnen met nummer 5. Dat is het grote gaslek gisteren in Utrecht. We gaan daar met terugwerkende kracht nog even naar onze verslag even te plaatsen. Hoe is het daar? Nou, Het spuit er nog steeds uh, uit. Uh, het, is een, uh, ja, ja, het is een spectaculair gezicht. Ik sta naast André Severs van de Brandweer Utrecht. Meneer Severs, wat is er gebeurd? Nou, er is uh, omstreeks 4 uh, uur een melding gekomen van een gaslek op de Amsterdam straatweg. hoogte van nummer 600. Uh, daarbij uh, zijn op dit moment uh, 100 woningen ontruimd en de dag blijven. Ja, Peter, kan jij misschien vragen aan de brandweerman of er een kans is dat een groter gebied gaat moeten worden? Bestaat de kans dat er een groter gebied ontruimd gaat moeten worden binnenkort? Uh, het zou kunnen. Uh, ik liep net door de wijk, ik ruik het gras. Als je door de wijk loopt en het gras ruikt, moet je dan doen hard weglopen? Nee, in principe gewoon zoveel mogelijk uh, ventileren als dat lukt. Ja, dus eigenlijk is het heel simpel. Loop je buiten over straat, zet dan even een raampje open. Ongeveer 100 <laughs> mensen moesten worden geëvacueerd... en ze werden opgevangen in een gymzaal. Ja, nou ja, moet opgevangen worden. De 100 gezinnen zijn hun huis uitgehaald. En die moeten toch ergens heen, want dit duurt nu al uren... En naar verwachting duurt het ook nog uren. Uh, en dus is de opvang geregeld. De mensen kunnen naar uh, Sporthal Nieuw-Zuilen. Daar is opvang geregeld door de gemeente. En daar wordt ook gezorgd dat de mensen wat te eten krijgen. Want ik kijk op mijn klok en het is uh, bij jou en bij mij tien over zes. Ja, nou. Hoogste tijd om een hapje te gaan eten. Ja, nou, dat kan er wel inderdaad wel een gaslek zijn. En een hele straat ontruimd moeten worden Gaat uh, avondeten <lacht> rond zes uur is in Utrecht gewoon heilig. Hé hey Peter, wat gaat er nu gebeuren? Wat ze gaan doen is, ze gaan een soort skippiebal in die buis proppen. En vervolgens blazen ze die op. En dan heb je dus het toevoer afgestopt. Hmm. Dan kan je vervolgens het stuk het, het er tussen uitzagen. een nieuw stuk erin zetten en dan kan je die skippiebal er weer uithalen. Nou, dat ging net al een paar keer mis. Althans, dat gevoel hebben wij, want wij zagen in één keer een skippiebal voorbij vliegen. Ja. Kortom, één grote chaos gisteren daar in Utrecht. We gaan even naar de burgemeester die Polshoogte komt nemen. Ja, even vragen hoe het met z'n is hier. Ja. Ze zijn hier opgevangen en dan moesten ze toch uit de wijk. Het is heel vervelend toch? als je tijdens het avondeten uh, je woning uit moet. Ja, volgens Wolfsen hoeft niet de hele buurt ontruimd te worden. Nee, het zijn zeker niet alle mensen. Het is, het is ongeveer rond de 100 woningen. Toen ik het eerste centje kreeg, zo half vier, vier uur... leek het erop dat het bij 60 woningen kon blijven. Maar later is het toch besloten om een groter gebiedje vrij te maken. Dus rond de 100 woningen uh, zijn nu leeg. Ja, en als je het goed bekijkt, dan is het toch een gigantisch gebiedje. Uiteindelijk mochten de bewoners na een paar uur weer naar huis. Dan op nummer vier, de overname van Metro door de Telegraaf. De bestuursvoorzitter van TMG legt even uit hoe dat zit. Ja, de acquisitie van Metro versterkt het marktleiderschap van TMG in printmedia... En voldoet daarmee aan een van de strategische kerndoelstellingen van TMG. Hoppa, ja, duidelijke taal. Is wel even lekker een beetje op niveau praten. En met de acquisitie bedoelt hij natuurlijk dat. Uh... De, de acquisitie van Metro betreft de titel en ja. dat betreft dus alles. Dat betreft de advertentieverkoper, de redactie en alle medewerkers van Metro gaan over naar TMG per 1 september. En dus heeft de Telegraaf nu al twee gratis kranten, want ook Spits is van de Telegraaf. Maar de Telegraaf denkt niet dat Metro en Spits straks samen de Telegraaf gaan wegconcurreren. Nee hoor, wij denken dat ze elkaar uitstekend aanvullen en we zijn heel blij met deze portfolio. En wat jij zegt portfolio, zeg ik toele Dan nummer drie. Mark <lacht> Rutte had gisteren een mooie avond, hij bracht een bezoekje aan de Floriade. De Floriade in Venlo is het decor van het eerste werkbezoek van Mark Rutte in deze campagne. Niet geheel toevallig in Limburg, waar de VVD veel zetels hoopt te winnen van twee directe electorale concurrenten, het CDA en de PVV. Zeteltjes winnen dus op het evenement van dit jaar in Limburg. En tuurlijk, iedereen weet wel dat Limburg echt takken ver weg ligt van alles in Nederland. En dat het bloedirritant is dus om drie uur in de auto te zitten en vervolgens naam wat komkommers en tomaten te staren. Maar ja, dat ga je natuurlijk niet zeggen. Ja, ik vind het wel heel bijzonder om hier nu rond te lopen uh, in de wetenschap dat er meer dan een miljoen mensen hier komen. En Limburg ligt natuurlijk uniek. Ja. Uh, op een paar uur rijden heb je 30 miljoen mensen te pakken. Ja. Uh, en het is iets unieks, ja. Limburg, Nederland, de landbouw. Ja. Het is gewoon toonaangevend in de wereld. Had ze vlatsen. even een beetje smooth talk à la Rutte. Dat is Margie Rol, Even een paar uurtjes in die provincie en de rutte wordt verspreid en iedereen ligt aan de voetjes. Ik zei hem net hier mijn man. Ik zeg ik zie hem nou nog knap, maar als dat ik hem thuis zie. Dat ja. is <laughs> knap. Ja, vind ik wel. Mag toch, of niet? Ja, de we mannen kijken het. ook met de vrouwen, ja. vooral vrouw, mogen wij niet naar mannen kijken. Kijkt u ook het. naar de inhoud, of niet? Jawel. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, en wat vindt u daarvan? Nou, dat mag jij zeggen. Nou. Hier van de Floriade? Ja, de inhoud van de Floriade. Laat die Mark maar schrijven hoor, daar komen die zeteltjes vanzelf wel. Kwestie van geduld voordat heel Limburg op Maak Rutte stult. Ik zei hem even in mijn man, ik, zei, ik zie hem nou nog maar als dat ik hem thuis zie. Ja. Of ja. vind je hem knap? Ja, vind ik wel. Mag toch of niet? Ja. Maar ik heb ja. bloedje in dat jij grote dan dek. Ja, maar ik ben veel groter. Ja. We gaan naar Schiphol. Daar is namelijk vandaag een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Wat zijn wij trots hier in Limburg. Oh, is Bijzonder Limburg. trots dat hier vandaag in ons midden is... Onze premier, Mark Rutte. Geweldig. Ja, nu gaan we wel naar Schiphol. Daar is het vandaag dus een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Bij graafwerkzaamheden, ter hoogte van de zeepier, is er een uh, voorwerp aangetroffen... waarvan het vermoeden is dat het gaat om een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Om die reden is uit voorzorg uh, de zeepier afgesloten en een gebied daaromheen is uh, ontruimd. En we wachten nu op de komst van de EOD, de Explosieve Opruimingsdienst, om het voorwerp nader te onderzoeken. Dat is vervelend hè, dat ding dat moet dan weer worden opgeruimd, dat kost tijd. En in de tussentijd moet je oppassen en enkele vliegtuigen hadden dan weer vertraging. Ja, dan is het ook wel leuk om een paar mensen een beetje bang te maken. Durft u hier nog wel uh, uw koffie te halen, zo dicht bij die vliegtuigbom? Bij welke bom? Er ja, ligt daar een bom uit de Tweede Wereldoorlog. En die uh, staat er voor ploffen? Nou ja, dat is misschien veel gezegd. Hij moet wel onschadelijk gemaakt worden. Ja, oh, was ik hem... Uh, nou, ik wist het niet. Dus nou ja, goed, en het feit dat je hier mag blijven zitten... Uh, zegt misschien ook wel dat iets, hè? Dat lijkt ook, ja. Ik neem aan dat ze alle veiligheidsmaatregelen nemen... om uh, dat allemaal in werk te stellen. Dus uh, komt goed. Nou, een beetje vertraging. En sommige mensen waren daar eigenlijk ook wel blij mee. Die konden daardoor alsnog hun vliegtuig halen. Ja, en het is smart because want dit is de tweede keer that ik hier vandaag heb. Uh, en het was on dat we hier en het bleek dat de kart niet goed was, dus ze ging weer naar huis toe. En had weer eentje gekakt en komen weer terug. En alleen maar door dat ding hier ligt, maak ik nu nog verder. Want anders was het te laat. Ja, en zo pakt die hele Tweede Wereldoorlog niet voor iedereen slecht uit. Ja, ja, ja, ja. Krap ik ja. Kan niet hè? Nee. Jawel. Jawel. Oké. Okay. Goed, we blijven op Schiphol, want er is paniek. Een vliegtuig uit Malaga op weg naar Schiphol is namelijk gegijzeld naast de Airbus vliegen nu 2 F16's. En wat zelf vervolg 01 is: Targeted Singleton, off my nose, 20 right for 7 miles. OMG, WTF. confirmed target tracking East this time. Ja, is afgelopen. Goed, wacht even, ik zet hem even uit, want ik net er gek van. OMG, WTF, LOL, BNITR, DMOGW. Serieuze business is dit. Goedemiddag. Ja, ook namens mij. Op Schiphol is vanmiddag een vliegtuig uit Malaga, Spanje, geland. Dat door twee F-16 naar de luchthaven was begeleid. Edwin, jij hebt informatie. We zijn uh, onderweg uh, naar het toestel dat zojuist is geland. De hulpdiensten staan naast het toestel, de brand en de marechaussee. En er zou nu zijn afgesproken dat er één persoon naar binnen gaat... om kijken wat de situatie aan boord is. Edwin, Edwin, Edwin, Edwin, Edwin. Ik hoor hier maar ooit dat wij contact hebben met een van de passagiers in het vliegtuig van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Vueling. Luchtvaartmaatschappij Vueling. Oké, okay, ja. Echt, Jeroen, moet dat, moet dat nu? Ik meld het toch maar. Oké. Okay. <laughs> Goed. Anyway, uh, we hebben contact met een van de passagiers in dat gegijzelde vliegtuig. Mevrouw Hoedema, goedenavond. Wat is er aan de hand? Nou, er is eigenlijk heel bijna niks aan de hand. We werden, um, toen we moesten eerst gingen we rondjes vliegen in de lucht en vervolgens... Moesten we landen op de polderbaan, en beneden hoorden we dat er eigenlijk niks aan de hand was, maar dat er iets op het vliegveld aan de hand is. Maar ze hebben verder helemaal geen informatie voor ons, maar alles is gewoon rustig in het vliegtuig. Er is geen gijzeling aan de gang. Nee, niet dat ik weet. Misschien op... Ja, ik, geen idee. Wij weten van niks in ieder geval. Oeh, nou mijn god zeg. Opluchting. Dames en heren. Zojuist bevestigd. Er is geen gijzeling. Betrouwbare bron. Iemand in het vliegtuig zelf zegt dat er dus... Thank God! Geen gijzeling is. Niets aan de hand. Tot zover dit ingelaste... Uh, Mevrouw Roedema. Mevrouw uh, okay. Roedema.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 uh, uh, u zegt, nou, we moeten wachten. Geen gijzeling, we hebben geen idee wat er aan de hand is. Op het, welk moment vanmiddag, of eind van de ochtend, kregen u in de gaten... Hé, hey, wat raar, dus de vliegenijs F-16's mee. Hm? Had u dat in de gaten? Nee, geen idee. Nee. Jeroen, afronden. Afronden. Dank voor dit moment. Ga uh... ah, nu, even wat zeggen. Oké, okay, dan luisteren we even mee. Nee. Kunt u vertellen wat er gezegd wordt? Ja. Het is luister in het Spaans, denk ik. Okay. Okay. Een beetje in de tijd, hoor. Dat is een stem van iemand. Oh ja. Prima. Er is <laughs> helemaal niets <laughs> aan al. We worden op okay. 20 minuten uit het vliegtuig gehaald. Oké, goedemiddag, mevrouw Roedemaar. En dank nogmaals. Ja, nou, goed dat we dat nog even meenamen. We zitten een beetje krap in de tijd, tot zover het ingelaste. Hier in de studio heet ik welkom Benno Baksteen, oh, uh, luchtvaartdeskundige. Uh, u, u bent piloot geweest, u bent van de Nederlandse Vereniging van Verkeersvliegers geweest. Daar kennen we u allemaal van, als ik het zo mag zeggen. Uh, dank dat u zo snel wilde komen. Loos alarm, er zou een gijzeling zijn geweest. Wat is uw eerste reactie? Er is dus niets aan de hand. Ja, dat is meestal het geval. Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat er in best veel vluchten geen sprake is van grijzeling. Hé, hey, bedankt, eindgoed, al goed. Deze reactie van de passagiers, ja, die hoorden maar niks. En die moesten echt wachten tot er iemand een keer in het Spaans... en vervolgens het Engels nog wat zei. Ja, ik weet niet hoe die procedures lopen bij verveling. Waarschijnlijk weten ze zelf ook niet hoe het <laughs> verder gaat. Hoe lang ze worden vastgehouden. Ze weten dat ze apart worden gezet. Tot iedereen ervan overtuigd is, dus het is goed. Ja. ja. Goed, tot zover. Morgen geen topics. Vrijdag zijn we er weer. Tot dan, wij. Waarom niet? Oh ja, voetbal. Ja, voetbal. Ja, voetbal, moet je voetbal. ja, geen voetbal. Wel voetbal. Luke, <coughs> dankjewel. Luke. Radio 1, the today. Herman van der Zand, ook om te lachen, die zit in Londen... klaar voor de opening van de Paralympics. Zometeen een vooruitblik. En Twitter lekker mee. Als je daar zin in hebt, doe je met de hashtag... Be today. Nu, my kind of love. Emily Sandé. I can't buy your love.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 And I love Emily Sandé en dat komt van haar debuutalbum Our Version of Events. Woensdag reisdag altijd bij BNN Today en vandaag reizen we de orkanen achterna. De bewoners van New Orleans, die zouden natuurlijk liever zien dat Isaac gewoon overwaait. Maar ja, er zijn ook types die dat soort stormen fantastisch vinden... en die zelfs speciaal daarvoor in het vliegtuig stappen. En een van die types die zit hier in de studio, Peter Timofeef, weerman van RTL natuurlijk. Goedenavond. Hallo. En we zeiden net al even tijdens de plaat vroeg je aan mij... weet je wel wat het is, zo'n hurricane? Want het is niet even zo'n klein, zo klein dingetje, het is een tornado. We hebben het nu over een hurricane. En dat is hoe groot? Ja, nou ja, zo'n tornado is inderdaad dat is ook het grote verschil. Een tornado is iets van 200 meter in doorsnij... en uh, leeft, als je het zo wil noemen, maar een uh, minuut of twintig. Dan houdt hij weer ja. weer mee op. En een, een hurricane, of een tropische cycloon eigenlijk, het algemene of lorcaans, woord Een orkaan, zoals wij ja, dat noemen, ja, noemen. Ja, orkaan, ja, dat Dat oh. wordt ingewikkeld. <laughs> een hurricane. We noemen het een hurricane. Ja. Dus ik denk dat dat bestaat zo ongeveer drie weken. Ja. En uh, uh, de motor van zo'n ding is eigenlijk een, de temperatuur en vocht. Dus vandaar dat hij ook uh, meestal boven warm zeewater zit. Ja. Tenminste 7 of 28 graden. Vandaar ook dat hij nooit bij Nederland zou kunnen komen. Omdat ik de Noordzee geen 28 graden zie worden. Maar en de, hoe groot is die? Nou ja, een, een uh, 700 kilometer in doorsnee. Ja. Uh, en dat oog... Gigantisch. Ja, het is heel groot. Dat ja. oog is iets van 40, 45 kilometer. En jij bent daar doorsnee. doorheen gevlogen, ja. daar hebben we het zo meteen over. Ja. Maar eerst even, uh, uh, Waar? Als, eerst, stel ik wil zo'n hurricane zien, waar moet ik dan naartoe? Ja, dat hangt van het, het tijdstip van het jaar. Af op dit moment is het uh, eigenlijk overal waar het zeewater warm is. En uh, net ten noorden van de, van de Evenaar. Dus ook bijvoorbeeld in, uh, in de aan de andere kant in Azië, Zuidoost-Azië. Daar komen ze ook voor. Dat heten ze trouwens Typhoons. Ja. Maar dat het is hetzelfde. Nou ben jij dus op jacht geweest? Jij bent op hurricane jacht in Amerika met een, toch? Ja, dat is als onderdeel van een, uh, van een serie programma's. Hè, die ooit uh, door de EO is uitgezonden. Ja? We hebben allemaal gekke dingen gedaan hoor. Bergen we <laughs> zijn Mount Kenia op geweest hebben. We zijn nog even, even gegijzeld ja. geweest in de woestijn en zo. En we hebben, hebben zo'n Noordpool zijn we nog geweest. Maar deze hurricane ja, maar was in Amerika? Die was in een... Amerika, in ja. het Caribisch gebied, ja. Caribisch gebied, en dan ga je met een militair vliegtuig, ben je ja. daar naartoe geweest. Dan doe ik even mijn ogen dicht, probeer ik me dat voor te stellen. Een enorme vliegtuig neem ik aan. Wie zitten er allemaal met jou in dat ding? Ja, het is uh, zo'n groot Hercules vliegtuig. Wie zitten er allemaal nog meer mee? Nou, we waren met een cameraplog. En aan mijn manning nou een man of vijf of zo voorin. Heb je er wel eens zo'n ding gezien, zo'n zo Hercules? Ik denk het niet eigenlijk. Ach, nee. die dingen, dingen zijn gigantisch groot. En, en een man of uh, vijf, denk ik nog aan, uh, aan technisch personeel... die allerlei onderzoeken doen onderweg. Ja, want dat is natuurlijk het idee. Weet je, dat is het idee, Jij ja. deed het een beetje voor de lol tussen aanhalingstekens... maar er zijn mensen die de onderzoeken nou ja, naar verhaal, het, verhaal, het verhaal is op zich ook wel... Ja, ik weet niet hoeveel tijd ik heb, het ik ben <lacht> om over hier. kwartier... Nou, tien uur, dan komt langs <lacht> de lijn, maar ja, ja, ja. paar minuutjes. Ja, ja, oké. Okay. Nee, het is... De, de, de, de, de, um... Normaal gesproken nemen ze, nemen ze niemand mee. Nee. Maar het is zo dat, uh, dat ze zitten daar ook met een, uh, ja, met, een, met een belastingdienst en met een belastingbetaler... die allemaal willen weten van hoe goed gaat het nou en hoe, waarom is dat allemaal zo duur. Uh, de, de laatste tijd, de laatste decennia zijn ze gewoon steeds beter geworden in het voorspellen van het gedrag van die cyclone. Wat heeft dat met de belastingdienst nou ja, te maken? Omdat die betaalt uiteindelijk die dienst... Die, dat, die daar in Amerika die verwachtingen voor die hurricanes maken. Ah, okay. En hoe beter ze daarin worden... in het voorspellen van het gedrag van die dingen... hoe meer eerder ze mensen eventueel kunnen evacueren... Ja. hoe beter ze daarin zijn. Maar ja. als dat een paar keer goed gaat... een beetje het gebroken geweertje idee. En als dat een uh, aantal keer achter elkaar goed gaat... dan zegt die belastingbetaler... Wow, waarom zou ik dan zoveel betalen? Ja. Dus dan, nemen, dan willen ze nog wel eens journalisten meenemen... of weer journalisten zoals ik ben... om te laten zien, om te laten zien echt wel nuttig werk. dat ja. het heel nuttig is. Moet je dan van is, tevoren ja. ook een papiertje tekenen waarin je zegt, sorry als ik dit niet overleef. Trekken nog, een hele stapel formulieren, papier moet ja? invullen. Ja, dat is geweldig. Maar voor wat voor soort dingen? Wat... Ja, nou, ja dat, dat, nou het gaat er eigenlijk om, komt neer dat ze, ze willen geen claims hebben. Hè? Want ja. uh, onderweg gebeurt er eigenlijk, cel, uh, uh, gaat er wat mis. In, in de zin dat er, dat, dat zo'n toestel, voor weet ik weet, is nog nooit neergestort. Maar ja, men zegt dus daar, ja, er valt wel eens een motortje af of zo, maar dat schijnt niet erg te zijn. En er vallen ook wel eens gewonden, maar dat is, dat is vooral in dat vliegveld, want het gaat enorm tekeer. En als je zo door zo'n zo cycloon vliegt. Ja, maar, eh, vanaf de grond, dan klinkt het zo. is het al een onderwij. Maar jij zit daar... In, in zo'n toestel, militair toestel, wat zie je trouwens van binnen? Dat is helemaal hoe ja, hou je, je. Dat vast? is helemaal bekleed met, met. Het is heel grote dingen. Dat is helemaal bekleed met, met matten. Zodat als je valt, dat je er toch min of meer een beetje zacht valt. Ja. Ja, de hangen van die, van die touwladders eigenlijk hangen overal door dat ding heen, door het vliegtuig heen, zodat je kunt vasthouden. He? Want ja, er wordt onderzoek gedaan. Dus die mensen moeten ook gewoon hun werk doen. He? Wij willen praten met mensen. Dus ja, je moet je er af en toe even vast kunnen houden. En natuurlijk. Je zit uh, dus niet vast in een stoeltje. Nee. Nee, aan de zijkant van dat tegen de wand aan zitten, daar staan wat bankjes. Of daar hangen wat bankjes. En dan kan je eventueel kan je daarop gaan zitten en dat, <laughs> dat, dat houden. Ja, maar het is, weet je, je zit, we hebben iets van 13 uur of zo in dat ding gezeten. Ja. Dus op een gegeven moment ben je zo murf gebeukt door het al te kabaal en het geweld en zo. Dat... Dus je hangt een beetje zo'n touwladder, Peter teamen, ja. vijf, hangt daar. Wat, wat gebeurt er met je? Ja, het is. Het is, het is, het is als je het wil beschrijven wat daar allemaal gebeurt, kijk, we wilden daar een, uh, een onderwerp van maken. Nou, dus we hadden een camera bij ons, maar de, het, het vliegtuig gaat al zo een grote keer dat viel er in het water. Want die camera kan je niet vasthouden. Dat is dat dat er gaat gewoon nee. niet. Dat gaat te veel te keer. En vastschroeven heeft ook geen zin. Want dan zie je niet wat er gebeurt natuurlijk meer dat het nee. dat het zo te keer gaat. Dus dat werkt niet. Bovendien in zo'n Hercules uh, dat is dat is een enorm kabaal. Je kan elkaar amper verstaan. Dus even een interviewje draaien zo met een microfoon, dat <laughs> gaat ook al niet. Dus, <laughs> dus ja, dan nou goed, hebben we hebben het meegemaakt. Maar het is spektakel. Want dit, dit, dit, dit is een, als je het hebt over een beetje turbulentie. Uh, het gaat op een gegeven moment, als je dichter bij dat oog komt, dan gaat dat zo ongelooflijk te keer. Dat, uh, mag ik dat even uitleggen? Ja? Hoe dat komt ook? Nou ja, ik wil vooral weten hoe het heel voelt. Hm? Ik wil vooral weten hoe het voelt. Het voelt gigantisch. Uh, het, is, het, is echt, echt heel heftig. het is echt heel heftig. Het is toch verschrikkelijk beter? Het is ja, toch afschuwelijk dit, het... dit, lijkt mij. Ja, ja goed. Kijk ik, ik zeg wel eens voor de aardigheid. Maar dat meen ik ook echt, want ik heb hoogtevrees. He. Behoorlijk zelfs, als ik op mijn bierveld staal. we de, de, de, de, de, de, de Python in, in, weet het daar in de Efteling. Dat durf ik echt niet, hier, maar dit vind ik wel leuk. Maar niet ook kotsen? Nee, als je zo'n vliegtuig binnengaat, dan krijg je een doos eten mee. En ze zeggen erbij dat je vooral veel moet eten en regelmatig moet eten. En dan valt het allemaal nog mee. Dat is ook zo. En op een gegeven moment dat, gaat zo dat je op een gegeven moment... Je bent er gewoon murf van. Ben je bang geweest? Nee, eigenlijk niet. Je twijfelde Nou, Toen het vliegtuig inging, toen was ik wel de ja. Maar toen het eenmaal zover was, dan ga je vliegen... en dan zit je al van, wanneer gaat het beginnen? Nou, dat duurt dan even. Op een gegeven moment gaat het heel rustig beginnen, de turbulentie. En dan wordt het alleen maar steeds erger. En dan nog een gegeven moment, ja, dan maak je klappen van. Uh, dat je zo ineens. Met, met zo'n met zo grote Hercules ineens. Nou, op zijn kant iets van 500 meter naar beneden dompelt. Dat soort dingen. En, uh, was was en dat, dat wat, je gelukkigste moment in je carrière als weerman? Ach ja, nou ja, een van de. Ja, absoluut wel. Ik denk het wel. Een beetje, oh, je, je, je kijkt naar buiten. Ja. Je, je kijkt naar buiten. En dan. Dat ook de, die vleugels, die lijken wel in, in, in brand te staan. Over ja. die vonken vliegen drap. Continu heb je bliksem in slagen in dat vliegtuig en zo. Fantastisch is het. Het is natuurlijk bijna, stel je voor dat er nu iemand in nieuw Orleans zit te luisteren. Je weet, je weet het niet. Dan is het bijna een beetje. Uh, nee, hoe jij daarover ja, nou, praat. Ik begrijp je, daar zit in angst. Ja, nou goed, ik, ik, ik, ik, ik snap wat je zegt, maar weet je, is, kijk, je kan het toch niet tegenhouden. Het, het, het gebeurt toch. En wat je, je kan er het doel van leren te om, om, om, proberen om er nou ja, iets over te vertellen. Ja. En, uh, het was in, het in was ieder geval het, voor jou een fantastische ervaring. Het was een geweldige ervaring, ja. Peter Tiemerfeld, dank. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Welke politieke partij voert het best online campagne en welke het allerslechtst? Zometeen is hier Internet-expert Danny Mekic die geeft het antwoord. Wat vind jij? Laat het ons even weten via Twitter, bnn today of via facebook.com/slash bn today. Exit Holland. Onze exit-Hollander Birgit Ingenhoes die woont al acht jaar in Turkije. En die is uh, al ruim zeven jaar samen met haar Turkse vriend. verkeert in de meest hippe kringen van Istanbul. Maar kwam er onlangs achter dat uh, er, er één naam is waar je in Turkije geen vrienden mee maakt. En dat is Charles Darwin. Birgit, ja, de evolutietheorie uh, en Turkije gaat niet zo lekker samen. Dat heb jij aan de lijf ondervonden. Dat heb ik inderdaad aan de lijf ondervonden. Dat had ik goedenavond trouwens. maar dat dus. Ik geef hem wel even Peter Timof even een hand. Oh, oké. Okay. Nee, dat had ik echt niet verwacht. Ik zit daar gewoon rustig, uh, smiddags in een restaurantje en uh, allerlei onderwerpen. Als politiek en, en van alles passeert revue, religie. Want het was uh, midden in de, in de, in de bijram dus in het suikerfeest. En op een gegeven moment uh, uh, zei ik: van, Nou ja, ik bedoel, uh, ik, ik, ik ben wat vrijer opgevoed. Ik zeg: Ik bedoel, het is ook al lang bewezen dat we vandaan maar Wat van de apen ben je helemaal bezonenmiet? Dat wat is. Nou. En nou, ik werd gewoon in één keer aangevallen hoe ik dat durfde te zeggen, hoe ik God zo durfde te beledigen. Maar is, uh, ik, uh, Turkije is toch een seculiere staat? Ja, het is een officieel. seculiere staat. Het uh, zelfs officieel is kerken. Dus kijk, uh, staat en religie is gescheiden. Er wordt ook geen uh, godsdienstles gegeven op school. Tenminste, nog niet. Maar uh, ik heb dus een, een onderzoekje erop losgelaten. En ik, ik was zo geschrokken van deze reactie... dat ik uh, uh, even op Twitter ben gaan rondleuzen. Ja. En het blijkt dat er dus heel veel Turken zijn die zeggen... van, nou, ik had vroeger biologieles, maar dan kwamen we tot aan het, uh, het, het, het evolutiestuk. Dat werd gewoon, uh, als, er, als, er, als er een bandje op mambo werd dat afgedaan. En dat werd uh, gewoon uh, doorgegeven. Dat werd overgeslagen. Maar, maar jouw vriend dus ook. Dat is wel een beetje lastig ja. als jullie op een dag misschien kinderen krijgen. En hoe, hoe ga je dat doen in de opvoeding? Ja, nou dat kreeg ik dus ook nog eens te horen. Van, uh, gaat dat maar niet tegen. Dat soort onzekerheid toch niet. Uh, zeker aan onze kinderen verkondigen. Dus, uh, hey, wat, wat, zo... wat zei jij tegen Nou Oh even? Ja, Ik kon geen woord me uitbrengen. Ik was een stomheid geslaagd. Zeg, nou dan hebben we echt een probleem, zei ik. Dan hebben we echt een serieus probleem. En, uh, nou goed, uh, we hebben dus twee dagen boos tegen elkaar aangekeken. Ik denk, dat zal me toch niet gebeuren over, over, over, over zoiets, weet je, dat je, andere mensen hebben gewoon relatieproblemen. Wij hebben hier eh, enorme problemen over, hoe kan dit nou weer, weet je, hoe kan je, dit nou weer gebeuren? Dat je dat ook niet wist, hè, na zoveel jaar relatie. Ja, nee, maar ik, ik ben eens gaan onderzoeken, blijkt dat hier op drie, op, op de vier Turken er dus niet in geloven, dat drie op de vier, 75 procent, dus is dus nog meer dan in Amerika, en daar zitten heel wat uh, conservatieven, ja. dat die geloven in, het dus in het, uh, dat, dat God, dat ongeveer 10.000 jaar geleden geschapen heeft, Mens, gaat ja. dit nog veranderen, denk je, in de toekomst in Turkije? Ik vrees dat het alleen maar erger gaat worden. Want op dit moment gaat het schoolsysteem veranderen. Ze gaan naar het 4 plus 4 plus 4 systeem. Dus elke keer vier jaar... School, vier jaar school en vier jaar highschool. Mm -hmm. ja, in de praktijk komt het erop neer dat die meisjes na nou acht jaar al gaan thuishouden. Maar uh, er gaat dus ook uh, nu godsdienstles te, ja, islamitische godsdienstles gegeven worden. Dus ik vrees dat de biologieleraar er helemaal niet meer aan te pas komt. Dus jij ah. moet later in het geniep je kinderen vertellen over Darwin, denk ik. Ja, heel stiekem. Ik dus zeg je wel niet dat je moeder het verteld heeft, maar. Uh... Ja. Birger een mooi persoonlijk verhaal vanuit de kijken. Dank je wel. Anderhalf over half tien, tijd voor het nieuws. Hier is Rashid Finch. Radio 1. Het NOS-journaal. In Terneuzen heeft de politie in een woonhuis 300 zelfgeknutselde explosieven gevonden. De bewoner en zijn zoon zijn aangehouden. De politie kwam er twee op het spoor na een anonieme tip. De jongen zou aan vrienden hebben verteld dat hij experimenteerde met vuurwerk. De EOD had een paar uur nodig om het huis leeg te ruimen. De EOD had er te druk mee vandaag. Vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog, die op Schiphol was gevonden... is veilig tot ontploffing gebracht door de EOD. Dat gebeurde op zo'n 7 kilometer van de luchthaven in de Haarlemmermeer. In Drongelen is een man opgepakt die zijn huis en zijn vrouw in brand wilde steken. De man van de 51 had volgens de politie tijdens een ruzie niet alleen de inboedel... maar ook zijn vrouw overgoten met benzine. De vrouw heeft aangifte gedaan tegen haar man... die in elk geval een huisverbod krijgt tijdens een afkoelingsperiode. En tennisser Igor Sijsling heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De eerste ronde versloeg hij de Spanjaard Daniel Guimeno Traver in drie sets... met 7-5, 6-3 en 6-4... De volgende ronde treft hij een andere Spanjaard, de nummer 5 van de wereld, David Ferrer. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, BNN. Today. Willemijn Veenhoven. Zojuist is in Londen de openingsceremonie van de Paralympics begonnen. Die spelen voor mensen met een lichamelijke handicap die duren tot 9 september. Herman van der Zand die is weer terug in Londen. Herman, ja. goedenavond. Hoi. Ja, hij gaat daar voor de NOS de Paralympische Spelen volgen. Kan je er iets van meekrijgen tot nu toe? Ja, nou ja, goed, euh, toen ik was tijdens de Olympische Spelen was het natuurlijk hartstikke druk, heel vol euh, elke dag weer. Um, ik was er nu twee dagen voor de Paralympics begonnen, eigenlijk drie dagen, en ja, dan ziet het langzaam euh, vol lopen, worden dingen opgebouwd. Maar er zijn natuurlijk nog geen sporters en er is nog niks aan de gang, maar uh, nou ja, zojuist is het begonnen, want uh, de opening is bezig. Maar daar doen helemaal geen sporters aan mee, aan de openingsceremonie? Jawel, uh, dus we hebben al langzaam wel wat atleten zien winnendrupelen de afgelopen dagen hier in de buurt. Uh, maar uh, zometeen uh, komen ze net als bij de Olympische Spelen ook uh, in, uh, in optocht, komen ze het stadion binnen van A Z. Ja. En nou is er natuurlijk bij, bij de gewone Spelen heel veel, uh, nou ja, waanzinnig veel commotie rond die openingsceremonie. Is dat hier ook zo? Ja, dat is ook zo. Het Olympische Stadion zit weer helemaal vol. Het is, uh, het is echt net begonnen. Um, uh, een geweldige opening alweer met een, met een vliegtuig dat met uh, vuurwerk boven het stadion vliegt. En uh, Stephen Hawking, uh, het is, uh, de bekende Britse wetenschapper die veel heeft geschreven over uh, het heelal en de ruimte die mm -hmm. zelf in een rolstoel zit omdat hij uh, een uh, spierziekte heeft... Ja. Uh, die heeft uh, uh, het openingswoord gedaan en het is, uh, ja, het belooft weer een, uh, een spetterende show te worden. Ja. En weet je iets van qua artiesten die komen optreden? Ja, we hebben. Ken je Birdie? Ja. Ja, Murder ja, ja, is. is er. En, ja. en, uh, en verder bewaart je het grote werk wel enigszins tot de uh, tot de slotceremonie. Dan komt uh, Rihanna, als je goed luistert, hoor je er op de achtergrond. Uh, met de uh, uh, umbrella, want dat is ook het thema uh, enigszins uh, van, uh, van de opening, heel veel uh, paraplu's Maar Coldplay is het uh, straks in de slotceremonie en Rihanna zelf ook alweer gehoord. Ja. Nee, uh, Grote namen, behoorlijk, als ik het zo hoor. Um, even, ja. even over de, de, de kaarten. Um, in Londen was het natuurlijk eerder al bij de, bij de gewone spelen alles uitverkocht. Hoe, weet je hoe dat nu zit bij de Paralympics? Ja, uh, er zijn 2,5 miljoen kaarten. En wat ik de laatste stand van zaken... Maar ja, goed, uh, dit met een te vast, zoals ze vaak zeggen, is dat er 2,2 miljoen uh, kaarten zijn verkocht. Dus het kan nog uh, dat, dat is voor evenementen later, want uh, het duurt 11 dagen, later in die dagen dat er misschien nog een kaarten vrijkomen. Ja. Maar um, ja, dat is even even afwachten. Ik, ik denk dat we toch wel veel volle stadions ook wel gaan zien hoor. Ja, ja. Elke dag te zien ook bij de een uur per dag hè bij de NOS. Ja, we zijn uh, elke dag uh, op Nederland 1 vanaf 7 uur. een Live, programma vanuit het Hollandhuis hier. Dat is, uh, dat is niet meer uh, het, het Holland Heineken House in uh, Alexandra Palace in Noord-Londen. Maar het ligt hier echt uh, tussen het uh, Olympisch Park en het Olympisch Dorp in. Dus dat is uh, heel makkelijk voor iedereen te bereiken. En s' avonds... Vanaf 11 uur een overzicht van de, van de hoogtepunten van de dag. En straks op Nederland 3, na het voetbal op Nederland 3, maar er een uitgebreide samenvatting van, uh, van de opening van de Paralympics. Herman van der Zand die is erbij in Londen. Dankjewel. Succes met de uitzending. Wouter Hamel luistert hiernaar. Zaterdag 1 september treedt hij op op het jazzfestival Cabrio in Soest. Welke politieke partij voert het beste online campagne? Welke het allerslechtst? Zometeen is hier internet-expert Denny Mekic. Die geeft het antwoord. Wat vind jij? Heb je nog ideeën daarover? Laat het even weten via Twitter at Today. Of via Facebook, facebook.com/BNN Today. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Zakenblad Forbes heeft berekend dat Oprah Winfrey... weer de rijkste persoon is op de Amerikaanse tv. Wij vroegen aan quote-hoofdredacteur Mirjam van den Broeken welke presentatoren in Nederland de meeste knaken verdienen. Bang Het verandert je leven. Dat wat je wilt, waar je voor gevochten hebt, waar je hart ligt, dat kun je gaan doen. Dat wordt je baan, daar krijg je voor betaald. Op nummer drie staat Wendy van Dijk. Zij heeft vorig jaar weer een uh, nieuw contract getekend bij RTL voor vier jaar. En volgens ingewijden zou zij op jaarbasis 1,1 miljoen euro toucheren. Ze is natuurlijk de publiekslieveling met haar Oeshi uh, en Dushi. En uh, ja, ook de Voice of Holland dat levert haar uh, natuurlijk aanzienlijke bedragen op. Welkom bij Body Rich. 2. En dan ga ik aftellen van 3 naar 1. Haal de check eruit. En laat even weten wat je ervan vindt. 3, 2, 1, daar gaat hij. Ja! Op nummer 2, Martijn Gabé. Die verdiende het afgelopen jaar naar onze schatting zo'n 1,2 miljoen euro. Uh, dat is natuurlijk uh, allereerst uit The Voice, uh, wat hij samen met uh, Wendy van Dijk doet. Daarnaast toucheert hij ook wel de nodige tonnen uit de postcode loterij, waaraan hij zijn gezicht verbonden heeft. En uh, nou ja, fijn voor Martijn Kabeel is ook dat die dure scheiding met Amanda weer van de baan is. Dus uh, daar hoeft ieder van niet op de te achteren. Ja, het is over. Ik zie het. Het is weg. Go! God, wat erg dit. En dan op nummer 1, Linda de Mol. Zij harkt op jaarbasis maar liefst 4 miljoen euro binnen. Uh, dat hebben we even doorgerekend. Dat is 11.000 euro per dag. Het gros van dat geld komt wederom van RTL. Daar zou ze 1,5 miljoen euro verdienen op jaarbasis. Daarnaast krijgt ze de nodige tonnen van de Nationale Postcode Loterij. Ze heeft natuurlijk ook haar eigen tijdschrift, Linda. En ze heeft natuurlijk meegespeeld in Gooise Vrouwen, de film. En dat heeft ontzettend veel geld opgebracht. Dus daar uh, verdient ze ook lekker aan. Mirjam van den Broeken, de hoofdrelectrice van de Quote, hoorde je. Danny Mekic is onderweg... Als het goed is, nee, het is goed. Hij is onderweg. Hij is er bijna. Dan hebben we het over uh, online gebruik van de politieke partij. Hoe goed zijn ze erin of hoe slecht. Maar eerst man voor de Sans: I will wait. Like, a home, like a Which we've known will blow away with this new sun But I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 Topplaat. I will wait. Ga ik even uit mijn hoofd ervan uit dat hij zo heet. Maar dat lijkt me... Ja, anders zou zo, hij zo, zo, zo moeten, zo het. Het. Ja, ja, zou zo moeten heten. Zou hij zo moeten heet. Rozen- en tomateneisjes uitdelen. Daar red je het echt niet meer mee als politicus. Wil je over twee weken de verkiezingen winnen... dan moet je online campagne voeren. Obama die heeft vier jaar geleden de presidentsverkiezingen gewonnen... dankzij social media, wordt er gezegd. Danny Meekertje, komt net binnenrennen. Je ziet er iets wat verwaaid uit. Gaat ik vind er... hartstikke rustig. Ik kwam er alleen net expert. een half uur geleden in Amsterdam achter dat ik over een half uur hier in Hilversum zou moeten zitten. Dus ja, dan ik heb, heb nog je... met je gebeld vanmiddag was je dat vergeten. Nee. Oh. Je had het druk. Ik had een interview voor het eerst in mijn hele leven met de Telegraaf. Oh. En dat duurde lang. Oh. En dat was leuk. Oh. Maar uh, ik dacht dat het wel donker zou zijn als ik zou uh, moeten vertrekken uit Amsterdam. Maar de zon bleef gewoon te lang hangen. <laughs> ja, ja, goed. Je bent er, dat is fijn. Gaal even diep adem. Kam je haar een beetje. Ach, of laat. Even, maar ik vind het wel leuk staan. Radio 1.nl, de webcam. Ik zie je een iets wat verwijderd. Danny iets. Maar goed, we gaan het hebben over het online gebruik um, door politieke partijen. Wat, wat doen ze online en is dat een beetje handig? Ik zei net: Obama heeft er vier jaar geleden de, de presidentsverkiezingen mee gewonnen, wordt er gezegd. Hebben de Nederlandse partijen daar wat van geleerd? Nou, ik denk wel dat iedereen zich laat inspireren... door wat in 2018 in Amerika gebeurde. Barack Obama, die via internet kiezers... maar vooral ook potentiële kiezers wist te boeien en te binden. Maar om nou te zeggen dat we hier in Nederland... Uh, meteen het succes achterna gegaan zijn, nee, dat, dat, dat kan ik niet... Uh... Dat kan ik niet zeggen. Zei die zo en daar bedoelt hij eigenlijk mee. Het is één pot nat geloof ik. Nou ja. <laughs> kijk, valt het, het is wel leuk en gezellig... Hè? dat Twitter, voor de luisteraars die dat nog niet kennen... dat is dus een site waar nou, je hele korte ja, gesprekjes kunt voeren met mensen. Dat je wel zeggen geloof ik, Kenny. Maar veel verder dan dat komen we ook nee. weer niet echt in Nederland. We gaan zo ook even per partij... of in ieder geval wat specifieker op de verschillende partijen in. Wat, wat is, zou je zeggen, de grootste valkuil... voor het inzetten van online? Nou, kijk, het moet wel ergens op slaan. Dus het is leuk dat je iets doet... Uh, maar dat het ergens anders, bijvoorbeeld in Amerika, een keer eerder gedaan is, betekent niet dat je het één op één moet kopiëren. En als je het doet, doe het dan goed. In Nederland zijn we volgens mij kampioen in het niet afmaken van goede ideeën. Dus dan proberen we het wel. Ja. Maar, maar dan, je hebt bij verschillende partijen, politieke partijen in het verleden online Zo uh, ja. ja. zowat bij allemaal. Wat doen ze over het algemeen wel goed? Het verschilt heel erg per partij. Je ziet dat er sommige partijen zijn die het heel gestructureerd... en stapje voor stapje aanpakken. Zoals? Uh, nou, wat ik, ik ben zelf gecharmeerd van de VVD. Doet heel veel onderzoek. En op basis van dat onderzoek worden beslissingen genomen. Uh, Geef eens een voorbeeld dan. Nou, bij de vorige verkiezingen. dus ik doe nu helemaal niks meer voor, voor politieke hmm. partijen... maar is onder andere gekeken wat vinden VVD'ers of VVD-leden... de belangrijkste uh, thema's. En met name rondom die thema's... werd vervolgens uh, uh, marketing en reclame ingekocht. GroenLinks bijvoorbeeld. Op internet bedoel je? Op internet, je? maar ja. ook op tv. Okay. En GroenLinks heeft toch wel een aantal keren hele grappige dingen laten zien. We hadden bijvoorbeeld de FemFem. Toen Femke Halsen, maar ik mis haar een beetje, nog in de politiek zat. Ja. Uh, als een parodie op TomTom. Tom. Dus je zag Femke dan in een auto zitten en die gaf je de juiste instructies. De SP deed het al heel vroeg goed op internet. Dat is een partij die traditioneel gezien... heel veel geld in de campagnekast heeft zitten. Die waren een paar jaar geleden al. Met die leuke filmpjes, met die virals. Met die virals. Ja. Campagneliederen die ze gemaakt hebben. Nou, die deden het ook goed op internet. Ja. Maar ja, ik, ik weet het niet. Hebben jullie het idee dat er nou zoveel gebeurt... op internet rondom deze verkiezingen? Ikzelf niet namelijk. Luc? Nee, valt eigenlijk al mee. Ja, een beetje getwitter, Wat gebabbel. We gaan het uh, zo meteen wat meer over meer dingen... dan alleen Twitter hebben. Maar als we nu even kijken naar Twitter... want volgens mij de meeste politieke partijen... zitten wel op Twitter... Uh, Luc, jij hebt even gekeken naar wat, wat recente tweets van politieke partijen. Ben ik benieuwd, Danny of jij dan zegt van, dit is een handige tweet, ja. hier hebben ze wat aan... of dit slaat helemaal nergens op. Ja, dan gaat het vooral, zeg maar, of ze het misschien goed hebben opgelost... relletjes die ontstaan, dat soort dingen. Pieter Rietman is voorzitter van D66 Amsterdam-West... en die twitterde over uh, de zaken Kees van der Staaij en abortus gisteren. Ironisch eigenlijk zegt hij, van der Staaij is zelf het ultieme bewijs... dat abortus soms hard nodig is, dat twitterde hij. Nou ja, da daar kwamen natuurlijk ontzettend veel reacties op... en al binnen een half uur bood hij ook op Twitter zijn excuses aan. Hij zei daar, ai, mijn vorige tweet iets te sarcastisch als ik zo mijn lijst zie. Ja. Excuses. Lijkt me niet handig dit, Danny. Nee, het is aan de ene kant niet handig. Aan de andere kant, wat je bij dat soort tweets wel altijd moet doen... is nadenken... Wie zijn de mensen die ze hiermee proberen te overtuigen? En dat ben je, jij als mens vaak niet. Want er zijn heel veel partijen en die hebben allemaal hun eigen doelgroepen. Dus heel goed dat hier excuses voor gemaakt zijn. Maar ik snap wel dat hij erop inspringt... en dat hij misschien toch in zijn persoonlijke frustratie... Ja, uh, dat misschien heel persoonlijk hij, maakt. Je, je bedoelt op wie het, voor wie het bestemd is. Het is natuurlijk ook voor de eigen achterban voor de D66er. En die vindt ja. het misschien wel lollig om, om zoiets te Nou, lollig te zou horen. ik niet zeggen. Maar ik, ik ken een paar vrienden van mij zijn vrij goede trouwe D66-aanhangers... En ik weet wel dat het met de inhoud van die tweet... niet de vorm en misschien de formulering... maar wel met de inhoud het wel eens zijn. En dan kun je het toch ja, het op een misschien wat minder beschaafde manier uitdrukken. Maar oh. dan heeft het D66-achterband toch zoiets van... Dat, ja, ik ben het er wel mee eens. Ik zou het niet zo brengen, maar... Laat eens even, je had er eentje van GroenLinks ook, hè? Ja, ik had ook een van GroenLinks. Die, uh, die moesten laatst op Twitter wat recht draaien. Ze hebben een plannetje bekendgemaakt. Alle kroegen moesten gratis kraanwater gaan serveren. En nou, er was heel veel commentaar op online. Vaak een beetje lacherige reacties ook. En ze hebben daarbij GroenLinks een internetcampaigner. Dat is Huub Bellemakers. En die tweette op zijn persoonlijke Twitter. Zei, hij zei, ik wilde eigenlijk een wetsvoorstel voor gratis bier. Maar goed, water is alvast een goede eerste stap. Dus die maakte er meteen een lolletje van. GroenLinks, Tweede Kamer, Arjan Alfazet, Goedenavond. Goedenavond. Ja, dit, is dit tweetje wat Luc net voorleest, dat is natuurlijk een beetje gebruikt... neem ik aan als damage control, na al die kritiek over dat voorstel. Heeft hij dat goed gedaan, je collega? Nou ja, kijk, Wat wij uh, vooral doen is uh, uh, luisteren wat er uh, in sociale media gebeurt. Waar hebben mensen het over? Wat zijn hun zorgen? Uh, wat zijn de gesprekken? Het is een beetje zoals, uh, je komt een kroeg binnen... er staan wat mensen te praten over een bepaald onderwerp. En je mengt je een beetje in het gesprek. En uh, dat is eigenlijk wat wij doen uh, via sociale media. Ja, want jij bent er bij GroenLinks de man die de digitale scepter zwaait, om het maar even uh, zo te noemen. <laughs> ja. en, en dus jij kijkt op ergens wat je net zegt, een soort kroeg. Maar je bedoelt, je instrueert jouw mensen en die gaan dan, die mengen zich in discussies op internet. Ja, dus in plaats van uh, alleen maar zenden, zenden, zenden, zeg maar uh, ongericht of alleen maar op een doelgroep hmm. uh, met één boodschap, uh, probeer gewoon het gesprek uit te gaan. En dat gaat wat dieper. Uh, en dan kan je mensen ook verwijzen bergeven naar... Geef eens een uh, voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld uh, in deze tijd zijn heel veel studenten op zoek naar een kamer. En uh, we hebben vorige week een, een plan gelanceerd uh, waar we al jaren ons druk over maken. De grote leegstand in kantoorgebouwen. Mm -hmm. uh, en die om te turnen tot uh, studentenkamers. Mm -hmm. Dan kunnen we niet meteen een kamer bieden aan een student. Maar we kunnen wel studenten die op zoek zijn naar kamers attenderen op dit soort plannen van een politieke partij. Als GroenLinks. Ja. Uh, en uh, nou ja, mensen zijn daar, uh, die studenten zijn daar op dat moment mee bezig. Dat is een kopzorg van die studenten. Dus dan zit je op, uh, een, op een internetsite waar studenten een kamer zoeken... en dan ga je daar uh, als GroenLinks uh, je kan tussen zeggen van... hé, hey, uh, dit is een mooi plannetje uh, op, van ons. Met name op Facebook en, uh, uh, en op uh, Twitter. Huh. En onze jongerenafdeling Dwars, uh, dat zijn zelf ook vaak studenten. Uh, die hebben vrienden uh, en studiegenoten. Uh, dat is dus, dus in bepaalde kringen... Uh, heb je ja. um, uh, mensen die, nou ja, die je elkaar kent en daarmee kan je het gesprek aan. En het is, um, ja, als, je, als je iets aan een vriend vertelt, die, die neemt uh, iets sneller aan van je dan als je nou ja, direct naar een onbekende wat stuurt. Het is eigenlijk een beetje huichelachtig, als ik het zo hoor. Nee, hoezo? Want uh, nou ja, uh, maar je zegt niet dat je GroenLinks bent. Je doet net alsof je een vriend bent en onderwijl werk je voor GroenLinks. Nee, want ja, je, bedoel, uh, uh, ik, mijn vrienden weten allemaal dat ik uh, uh, kamerlid ben voor GroenLinks. Ja, hè? maar bij jou uh, wel. Maar bij heel veel andere mensen, die zijn natuurlijk verder... Ja, dat weet je verder niet. Nee, want uh, dat zijn mensen die uh, uh, je vrienden zijn in Facebook of je volgers op Twitter. Dus die weten... Uh, uh, neem aan dat je weet wie je volgt op ja. Twitter. Danny, helpt dit op deze manier uh, online gebruik? Als je het langer volhoudt wel, maar wat je vaak ziet is dat zeg maar de indirecte manier, zoals uh, Elfacet heel goed aangeeft. Uh, als dat geprobeerd wordt, dan willen ze vaak eh, die partij ook op een korte termijn resultaat zien. Dat er bijvoorbeeld heel veel aandacht aan besteed wordt, ook in de media bijvoorbeeld. Uh, maar dit, dit werkt alleen als je het langere tijd doet en echt doet om die mensen te helpen. Maar dit is zo arbeidsintensief. Dan moet je dus op alle discussies die op internet moet je overal iemand van GroenLinks boven nou, gaan zitten. wisten zetten. jullie, en dat is misschien wel een grappig weetje, Barack Obama heeft dus het uh, aantal Kamerleden aan mensen, 150 mensen, om alle digitale berichten die hij binnenkrijgt te beantwoorden. Uh, nou dat is natuurlijk, dat kan in een aantal helemaal niet, want dan zou je dus net zoveel mensen in het parlement hebben zitten. als mensen die die berichten gaan zitten beantwoorden. Maar het kan dus wel, het is heel arbeidsintensief. En het wachten is misschien dan ook op software, een speciaal programma. dat uh, het voor Elfacet bijvoorbeeld heel makkelijk maakt. om die honderdduizend ja. volgers, uh, meer dan honderdduizenden volgers die hij heeft. om daar allemaal uh, steeds op in te gaan. en dit soort ja, hulpverlening aan te bieden. Maar vooralsnog kan dat natuurlijk o. gewoon niet. Arjan, nog even ja, maar, een ander, maar, maar een maar ander uh, voorbeeld, doeltof. Arjan? Dan wil ik even aan je voorleggen? ontwikkeld waarmee je. Uh, Gesprekken kan volgen um, um, eh, via allerlei feeds. Ja. Um, um, uh, op onderwerpen, op uh, doelgroepen, op uh, um, uh, zaken waar mensen zich mee bezighouden. Ja. En GroenLinks is van Natuur een partij die heel erg actief is op internet. Uh, nou ja, we zijn kampioen digitale vrijheid als het gaat om, uh, om de politiek. Maar ook um, uh, mensen zijn... Actief, uh, Kamerleden, Raadsleden, wethouders, maar ook onze 27.000 leden uh, we zijn actief op internet. Op Facebook. Ja. En dat helpt ja. uh, in deze campagne natuurlijk. Even, even nog een voorbeeld. Um, het premiersdebat, RTO4, afgelopen zondag. Uh, de PvdA mailt een half uur voor het begin aan de achterban. Hou het Twitter-account van de PvdA in de gaten voor retweetbare berichten. En doe dat dan alsjeblieft. En vooral stem op Samson als winnaar van het debat. We weten allemaal hoe het debat afgelopen is. Ik wil niet zeggen dat het per se komt door die online stemmers. Maar gaan jullie dat ook doen bij debatten met SAP? Je achterbanoproepers, stem op haar? Nou ja, kijk bijvoorbeeld, uh, natuurlijk, uh, de debatten. En wat ook wel interessant is, uh, wat je ook vaak ziet, is als uh, iemand iets uh, onwaar zegt. Uh, en dat is uh, afgelopen debat uh, ook gebeurd. En dan zie je dat uh, ook vaak via Twitter heel snel een soort fact-check uh, kan plaatsvinden. Waarbij uh, uh, nou je ja, mensen kan wijzen op zaken die uh, een, een politicus uh, als onwaar uh, uh, zegt. Ja. En, en, en via links kan je dat ook meteen uh, bewijzen, zeg maar. Uh, dus wij volgen die debatten heel goed. Um, maar dat is maar, ga, enige... maar ga, doe jij een grote mening eruit van jongens in vredesnaam stemmen op je landen? Nou ja, je, ik mag aannemen dat uh, uh, GroenLinks is uh, uh, op je landen sap stemmen. Maar, ja, nee, maar ik je, bedoel ja, je hebt bij zo'n debat. Die, op heel veel websites allerlei poll uh, van die uh, uh, uh, kies, uh, hoe noem je dat? Uh, Pols. Ja. Ja, je ziet dat sommige partijen daar actief op zijn... en sommige wat minder. Hm. Um, maar of dat nou zo'n groot effect heeft... Uh, dat Kijk, dat mij... wilde ik even tot slot de laatste vraag stellen aan Danny... Uh, hopelijk in een kort antwoord. De, iedereen is online actief en steeds actiever. Maar ja. heeft het effect? Want het is natuurlijk hartstikke moeilijk te meten. Ja, nou, er zijn twee dingen waar je natuurlijk naar kunt kijken. Hè, van wat is het effect van het online zijn? Nou, dat is heel moeilijk wetenschappelijk te bewijzen. Wel denk ik dat er een heel groot negatief effect van afgaat... als jouw favoriete Kamerlid of jouw partij heel inactief is. En de tweede... Waar Waar je natuurlijk naar kunt kijken is van hoe gebruiken de verschillende partijen en hun kamerleden sociale media. Ik heb dat in november ook gedaan met een bureau Public Matters. Toen kwam Boris van der Ham, heeft ons helaas verlaten inmiddels als kamerlid, maar nog uh, uit de bus als het meest interactieve kamerlid. Wat aardig is, is dat vrouwen over het algemeen actiever zijn in de kamer op sociale media dan mannen. Uh, dat Twitter, uh, namelijk in 78% van de gevallen... Uh, in de gevallen gebruikt wordt door Kamerleden YouTube... het minst met maar 10%. Um, en wat ook wel aardig is, is dat uh, uh, 50% van de Kamerleden... zitten op minimaal drie van de door ons vijf onderzochte sociale media. Dus er hmm. gebeurt heel veel. Maar ik denk dat het met name ook tijd wordt om de krachten te bundelen. Barack Obama was niet zomaar gaan twitteren. Die kwam vanuit een eigen platform. En nou. dat mis ik heel erg bij Kamerleden in Nederland. Welke partij doet het het beste online, vind jij? Nou ja... Uh, Boris van der Ham, dus deze 66 stond op 1. Op 2 uh, stond uh, Marianne Thieme van de Partij van de Dieren. En op de derde plaats Klaas Dijkhoff van de VVD. Dus ik vermoed dat dat niet heel veel veranderd is sindsdien. Arjan Alfazet, dank. Danny Mekic, dank. Luc, jij bedankt. het ja. Zometeen langs de lijn. E en. En. <laughs>